Jan van de Putten met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn opnieuw tientallen vluchten geannuleerd... vanwege de Dichte Mist. Het gaat om 40 van in totaal 1200 vluchten. Op Eindhoven Airport zijn nog geen annuleringen... maar daar zijn wel vluchten uitgesteld naar later op de dag. De extra wachttijd kan oplopen tot ruim 4 uur. Op Rotterdam, De Heek Airport... zijn geen problemen meer door Dichte Mist.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 De politie kan niet bevestigen dat er een explosie was. Bij de brand liep ook een woning van een van de buren schade op. Voor de zekerheid zijn bewoners van drie huizen... in hetzelfde blok in Vroomshoop geëvacueerd. De brand in Afroden in Limburg is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Vannacht ging een huis in de bossen helemaal in vlammen op. Alleen de muur en de schoorsteen staan nog overeind. Niemand raakte gewond. De bewoner was vannacht niet thuis. De Noorse schaakslootmeester Magnus Carlsen heeft zich teruggetrokken van een toernooi in New York... ...naar ruzie over zijn broek. Hij deed mee aan het snelschaaktoernooi WK Rapid. Van de Wereldschaakbond mocht hij niet meedoen in spijkerbroek, maar moest hij een pantalon aan. Carlsen, vijfvoudig wereldkampioen Rapid, weigerde en wilde niet meer meedoen. Hij zal ook zijn titel niet verdedigen op een ander snelschaak WK. In plaats daarvan gaat hij op vakantie. En het weer op veel plaatsen nevel of mist. Soms wat lichte regen, alleen in het zuiden vanmiddag kans op zon. Het wordt hooguit 4 graden. Morgenochtend opnieuw mist, verder veel bewolking, af en toe motregen en 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Ik zag twee beren, broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Nou, dat heeft toch ook nooit gekend? Dat heeft toch ook nooit gekund? Dat is toch ook nooit mogelijk geweest? Gekje, over die dingen denk ik dikwijls na, hè? Dat heb ik laatst. De laatste, dat zijn je nou niet willen geloof. Laatst ben ik midden in de nacht wakker geworden, hè? Om een uur of half negen. Maar is wakker. Ja, zou je niet willen geloven. En ineens, daar zat ik te pieker over. Ik zag twee een meer smeren, wat dat geweest zou zijn. En weet u wat ik gedacht heb, wat dat geweest zal zijn? Vermoedelijk, het is niet zeker wat geleerden we, tobben er nog over hoor. Geleerden, maar men vermoedt een tweegesprek. Tweegesprek. Een tweegesprek in een dierentuin. Tussen de eigenaar en directeur van de dierentuin en zijn oppasser. Vindt u het niet merkwaardig? Dat Dat vermoedt men hoor.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 dat was de opkomst van Heijermans, dat was in het begin van Heijermans, zou ik maar zeggen. De tijd van de vis wordt duur betaald, dat sloeg op Flipsen, want die ging ook over het aquarium. GELUIDEN. En dan loopt Flipsen, die loopt in, in de tuin in de stortregen en de oude jas van meneer, zal ik maar zeggen. Die heeft hij van meneer gekregen, weet u wel. Zo van Flipsen, ik heb voor jou nog een mooie oude jas, op de draad versleten, maar jij mag hem hebben, hoor. GELUIDEN. En dan nog een zomerjas aan ook. Dit is een beetje van duizend dank, meneer, duizend dank, meneer. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn tot de dag van de revolutie, had toch. Ja. Ja. Dus die man die zit hier met die berekeningen, begrijp je wel? Dan zit u op die eieren, een beetje dorre man moet je je voorstellen. Iemand van voor de rekenkamer, maar dan met eieren, zo moet je denken. Goed opletten, is dus interessant om hem te hebben, heb je er wat aan? begrijp je wel? Die man die zit dus te rekenen voor de 198 eieren...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 Kwart over vijf, niet? Laten we zeggen, kwart over vijf, als die werkdag afgelopen is. Wordt er geklopt. Deur gaat open. Wie komt daar binnen? Ja, als nou niemand weet wie daar binnenkomt. Dat is nou voorzien? Zit ik nou allemaal te vertellen, niet? Ik zeg dan meteen, we letten niet op, kijk maar, wat scheiner, niet? Ik zeg net, er loopt niemand anders in die tuin dan flipsen. maar. het is kwart over vijf en de deur gaat open. Wie kan er dan anders binnenkomen?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 Maar dat wil hij natuurlijk niet laten werken tegenover zijn ondergeschikte. Voel je ook wel? Dat is biologisch ook niet verantwoord eigenlijk. Voel je wel? Dus hij zegt tegen Flipse heel nonchalant, terwijl hij weer op die eieren gaat zitten, zegt hij: Van zo hoor, dat is een wonder.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 Maar nou krijg Flip de pest die dus zegt nou stond er bij en ik keek erna. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Daar is het de zootje? Maar daar zit zij beslist niet mee. Ja, ze noemen haar bloemenvrouwtje. Zit is trots op alles wat bloeit. Mooie rozen in, in alle kleuren. Je begrijpt niet hoe het zo groeit. Al is er een dag met veel regen. Dat houdt haar beslist nog niet tegen.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 Men kan het rayon van een slecht, ik bedoel dus ongekleed beeld, op vijf eh, kilometer schatten. <tied> Daarbinnen is de bevolking totaal bedorven. <tied> Daarbuiten wordt het minder, men kan zeggen dat na acht, negen kilometer een bloot beeld is uitgewerkt. <tied>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 Nummer 7 herinnert mij aan de zevende dag van de week, de zondag. Voor u een rustdag, voor mij echter een normale werkdag. Bij de 8 wil mij op dit moment niets te binnen schieten. Bij de 9 denk ik aan de afstand van 9,5 meter die men in acht moet nemen bij een vrije trap. Bij 10 denk ik aan het teenwerk. Zie ik de koning, dan denk ik aan Piet Keizer.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 Sinterklaashoek, daar heb ik in geloofd tot mijn dertiende. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel, ateneum. <lacht> heb ik daarin geloofd. Elle lange brieven schreef ik aan Sinterklaashoek... ...hoe voor beelddag heb ik me wel niet had gedragen... ...met daarbij altijd een verlanglijst. Met op nummer 1, al Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, niks. Zes, niks. Zeven, zet, oz. En dan stond er achterop een grote filterstift. Geen gelul.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 Samen eten voor Sinterklaas elke dag pijn en uien. Ik snap dat helemaal niet. Nou zegt mijn moeder, dat wil ik nou juist uitleggen, Harnie? Het is namelijk zo dat Sinterklaas niet bestaat. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik, zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier. mij erop schimmelt tussen zijn poten en staf. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zegt mijn moeder. Het spijt me voor je, jongen. Maar dat was oom Jan. Ik voelde me blazerd, jongen.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 en het waait hij is nog nat, dus ik krijg dat zand in zijn oren, blijft allemaal plakken, weet je wel. Die denkt ook waar ben ik godgehouden terechtgekomen, terecht gekomen. Wat is dit voor een van Beekfilmberg? Is dit zo Dat kennen ze. Ook...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 Weet u wat ik denk dat daar gebeurt, ik denk dat dat kleine dat kleine kameltje begint met vragen aan zijn moeder van, wat ben ik nou eigenlijk? En dan zegt die grote, een kameel. Zegt de kleintje, is dat leuk een kameel zijn? Nee, het is geen flickerand. Wat moet je dan doen als kameel? Lopen naar water. En nou, wat moet je bij dat water dan doen? Je bulten vol slomberen. En dan? Lopen naar het volgende water. Dan zou je hele leven door. Dus opstaan, lopen beginnen.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 vergeten. Die won Vergeten die wonderen nacht Bij die sterrenhemel van Hawaii. Als ik zo desavonds zit te denken Aan dat mooie meisje van Hawaii, Dan denk ik terug Kleine Nina, al dat meisje daar ver op Hawaii, nooit zal ik vergeten die won. sterrenhemel van Hawaii, Hou van de sterren, de hemel zo blauw. Kom in mijn armen, dan droom ik van jou. Nooit zal ik vergeten.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 En ik, ik begin te pissen, te pissen, ik, pissen en ik, ik kijk. Ik kijk. En in één keer zie je iemand het. Dat was helemaal geen ziek, het meer. Het was een prinsesje geworden. <lacht> ja, dat is maf, hè?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 Hans zei, Grietje, zal ik met een mooie weer mijn intrekken? Heel erg naar de Hans zei. Grietje, zal ik met een mooie weer mijn kortrokje intrekken? Hans zei. Grietje. Hans. zei, Grietje. zal ik met dit Ja. Taalwetenschappelijk gezien luistert het akelig nauw. waar de leestekens komen te staan. Want één verkeerde komma of letter maakt zelfs van Jezus nog een ketter.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 Heeft die familie een mooie advertentie opgesteld? Geen bezoek, geen bloemen. We hebben liever geld. Ja. De Toriador stond in die arena. Dit was voor hem de laatste keer. Want telkens dacht hij.